In het noordwesten van Polen heeft een 26-jarige dronken automobilist zes voetgangers doodgereden, onder wie een kind. De slachtoffers maakten een wandeling toen de automobilist om onbekende reden de stoep opreed en het gezelschap ramde. De zes voetgangers werden meters door de lucht geslingerd. Twee andere kinderen uit het gezelschap werden levensgevaarlijk verwond.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 Spraakmakende theaterstukken, bewerkt voor radio. Goedenacht, luisteraars. Vannacht in het radiotheater De Kus van Gert Thijs... met Karin Krutsen en Huub Stapel. Alle drie komen uit Zuid-Limburg en daar speelt ook het stuk zich af. Een vrouw, een man, beide vijftigers ontmoeten elkaar tijdens een wandeling door het Zuid-Limburgse heuvelland. Beiden weten niet goed hoe het met het leven verder moet. Hij mislukte als cabaretier, zij op weg naar het ziekenhuis... voor een enge uitslag. Ze lopen een poosje met elkaar op. In het theater zie je een bankje op een leeg toneel. Dat is genoeg. Voor de radio wilden we het echte geluid... van de omgeving waar het stuk zich afspeelt. Dus heb ik me door Gertijs op de kaart laten uitleggen... welke wandeling de twee maakten. Op een zachte winterdag ben ik met opnameapparatuur... naar Zuid-Limburg gereden... en heb daar de prachtige wandeling gemaakt. Maar, zoals ik had kunnen weten, echt is nog niet goed. Geen vogeltje te horen, geen zuchtje wind, geen takje. Als je stilte zoekt, vind je het niet. Als je geluid nodig hebt, hoor je niks. Dus terug in de studio, het authentieke Zuid-Limburgse geluid, aangevuld met geluid uit het archief. De muziekkeuze voor dit Limburgse stuk lag voor de hand: een harmonieorkest. Wat mij opviel toen ik de voorstelling zag... was dat Karine Krutse en Huub Stapel in deze Limburgse productie... even vlekkeloos ABN spreken als in al hun andere rollen. Toen ik ze in de studio vroeg een klein lokaal kleurtje te laten horen... omdat ik nou eenmaal erg van dialecten en accenten houd... wezen ze dat resoluut af. Of je speelt in het Nederlands of in het Limburgs. En in het Limburgs zou betekenen een complete vertaling... Bovendien was ieder mogelijk klinkend accent er bij beiden op de Maastrichtse toneelschool zo grondig uitgetraind dat ze niet meer in de taal van hun wieg zouden kunnen spelen. Tussen de opnames door betrapte de microfoon Huubstapel toch op een gemompeld liedje uit zijn jeugd. En <tied> Drink een wimpeltje bier, beweer je ook veel plezier. Een nieuw, dit is een lollyk freukje, dat het als er in, al in het bier, al in het bier. Net als zo kal in het bier. Met die informatie van achter de schermen laat ik u graag luisteren naar het eerste deel van De Kus. Music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 Ah. Maar als nu de buurvrouw aanbelt en verontrustend lang binnen blijft, dan zou je dat dus van hieruit ook kunnen zien. Je neemt je voor, je gaat even uitrusten op de bank bij Schulder. En dan zit er al iemand. Wat doe je? Hè? Wat zou je doen? Bij de watertoren staat nog een bank. Oh? Maar die is dan nieuw? Ja.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 Dat dat een elke, door nou, drinken een peutje binnen, doen we je ook veel plezier. En nu stelde ze een lollig allerleukste, dat dat er sokken in, al in het bier, al in het bier, dat dat er shocker in het bier.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 Een beer trommelt niet op zijn borst. Oh nee. Dat doet een gorilla. Ja, ja, verdomme. Valt het mee? Nou, misschien dat ik in de gauwigheid iets nieuws kan kopen... en heerlijk al moeilijk tegenover die dokter gaan zitten met een rok. Slordig vrouwtje. Ja. Altijd een goede indruk maken.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 Wie schoon oors Limburg is, dat, dat we toch niks. Alleen de Zuurlinge, de Limburg lees. waardoor die jaren heil, lief Limburg onbeklies. Dat stukske Nederland, dat het schoonste is.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 Met die geur ben ik groot geworden. Ja, aan andere dingen denken. Door die jonge heer... ...blief Linde rond het wist... ...dat stukske Nederland... ...dat het soms te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 Voor de meeste van ons. Niet Zoals u zich uitdrukt. Is beroepsdeformatie. Kan ik u gezien hebben? Hm? Moet ik u kennen van tv? Nee hoor.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 Helaas, ja, dan ga ik maar. Nee, ik verwacht wel dat u in de. betere vervolg... ballonnen, ja, en een vrolijke uitstraling begrijp ik ook. Ik zal, ik zal mijn stinkende best doen. Oh, oh. En een beer trommelt niet eh? op zijn borst. Oh, nee. En u geen gemaar meer, want anders gaat u maar solliciteren bij het Cirque du Soleil. <lacht> dat is toch infectief, ja, dat. Er kwam er zomaar uit. <lacht>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 Ja, maar een uitwisseling, een sportwedstrijd. Nou, nee. toch is er iets wat ons verbindt, niet dan? Gemeenschappelijkheid.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 Ik zou zijn als een dode die uit de hemel naar een overlevende geliefde kijkt... en haar beschermen wil. Want dat zijn we hierboven. Bescherm engelen van stervelingen in het dal. U van uzelf. U loopt hier beneden. En ik? U behoedt de man in het berenpak. Onder andere...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 Het NUS Journaal, het vervolg van het Afro Radiotheater.